Het is 11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Italië hebben de vijf ministers van oud-premier Berlusconi hun ontslag ingediend. Ze zijn het niet eens met het besluit van de regering om een vertrouwensstemming te vragen in het parlement. De echte reden is waarschijnlijk dat Berlusconi zijn zetel in de Senaat kwijt dreigt te raken... omdat hij is veroordeeld voor fraude. President Napolitano moet nu beslissen of de Italiaanse regering kan aanblijven.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 Dat blijkt volgens Caro's Brandpunt uit onderzoek van vakbond Abfakabo FNV. Volgens de bond heeft de NVWA de afgelopen jaren... door politieke druk fors moeten inkrimpen. Eerder vandaag kwam een rapport van de Stichting Maatschappij en Veiligheid naar buiten... waarin werd gezegd dat de NVWA het afgelopen decennium kapot bezuinigd is. Syrië zal volledig meewerken met de VN-inspecteurs... die de voorraad chemische wapens moeten vernietigen. Dat heeft de Syrische premier gezegd op de Libanese televisie. Volgens hem zal Syrië het werk van de VN-inspecteurs ondersteunen. In de resolutie die de VN-veiligheidsraad vannacht aannam staat... dat zijn chemische wapens voor 1 juli volgend jaar vernietigd moet hebben. Kenia wil dat de Verenigde Staten zijn reisadvies voor Kenia intrekt. In een nieuw advies zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... dat Nairobi en Mombasa potentiële terroristische doelen zijn. Aanleiding is de aanval op een winkelcentrum in Kenia... waarbij tientallen doden vielen. Vijf Amerikanen raakten gewond... De Keniaanse regering noemt de waarschuwing van de VS onnodig en onterecht. In Londen is de as van Margaret Thatcher bijgezet. Het gebeurde in de tuin van het Royal Hospital Chelsea. De eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië stierf in april op 87-jarige leeftijd. De as van Thatcher is nu begraven naast haar man, die in 2003 overleed. In de eredivisie heeft Goat Eagles een flinke nederlaag geleden tegen Ajax. Het werd 6-0. Pec Zwolle en Akbreda werd niet gescoord. En eerder vanavond won Heracles Almelo... na de bekerzegen ook de competitiewedstrijd tegen RKC met 4-1. PSV leed zijn eerste nederlaag van het seizoen. Tegen de AZ werd het 2-1. FC Utrecht-Rode JC eindigde in 3-3. Het weer vannacht vrij helder, vrij koud ook, 4 tot 9 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, maximaal 18 graden dan. Verder vrij veel wind. Er was in de tweede helft van komende week meer kans op regen.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Max van Wezel. En toch hebben we het maar mooi aan de Italianen te danken dat we binnenkort met de trein naar Londen kunnen. Een hele goede avond en welkom bij het Oog op Zaterdag. Met bejaarde partij overleeft bestuurscrisis. Politieke talenten Renske Leijten en Gertjan jan Segers... over de vraag, is er nog leven voor het kabinet? De Oostenrijkers gaan morgen naar de stembus. Hoe ver gaat de 81-jarige kandidaat Frank Stronach het brengen? Michael van Praag en Janke Dekker maken een musical... over moeder Judy Garland en dochter Liza Minelli... Een verhaal over succes, verslavende middelen en jaloezie. En de muziek staat in het teken van de Soul and Jazz Awards... die volgende week door Radio 6 worden uitgereikt. Maar eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 28 september. Het zal een gedenkwaardig moment zijn geweest... in het leven van de telefonisten van het Witte Huis. De Iraanse president aan de telefoon... en toestemming om door te verbinden met het Oval Office. Dit was de eerste communicatie tussen een an American en an Iranian president... 1979. Het telefoongesprek tussen President Obama en zijn Iraanse collega Rouhani duurde een kwartier en ging over het Iraanse kernwapenprogramma. Obama de was, nu de landen weer on speaking terms zijn, gaat het overleg voorlopig verder. President Rouhani and I have directed our teams to continue working expeditiously in cooperation with the P5 plus one to pursue an agreement. Veel Iraniërs zijn blij met de toenadering... maar Rouhani werd bij zijn terugkeer in Teheran... ook bekogeld met eieren en schoenen. De gesprekken tussen Amerika en Iran... zijn niet het enige goede nieuws uit het Midden-Oosten. De Veiligheidsraad is het eens over het opruimen... van de chemische wapens in Syrië. Het resultaat van de votering is zoals... de draftresolutie heeft 15 voten in favoriet... So dus de draftresolutie heeft unanimisch gevoerd... als Resolutie 2-1... 18 of 2013. Amerika dreigde met oorlog, maar dat was dus niet nodig. Een overwinning vindt John Kerry. Diplomacy can be so powerful. It can peacefully defuse the worst weapons of war. De chemische wapens moeten behoedzaam worden ontmanteld, maar de wapeninspecteurs laten er geen gras over groeien. And we expect to have an advanced team on the ground in Syria by next week. De chemische wapens moeten op 1 november onklaar zijn gemaakt. En volgende zomer zijn ze, als het allemaal goed loopt, vernietigd. Over vernietigen gesproken, dat lotrecht ook de voedsel- en warenautoriteit te treffen. De afgelopen tien jaar moest de dienst voortdurend bezuinigen. Er zijn nu te weinig mensen om de controles goed uit te voeren. Dat zei de inspecteurs tegen de vakbond. Zij zouden graag willen dat ze meer tijd, uh, meer mensen konden krijgen... om deze inspecties goed te doen. Het gaat niet alleen om een tekort aan mensen, maar ook om een tekort aan kennis. Het zou ertoe kunnen leiden dat een schandaal als dat met het paardenvlees steeds vaker gaat voorkomen. Eén ding weet je heel zeker, dat is dat de voedsel- en warenautoriteit die daar toezicht op moet houden... er nu veel slechter voor staat dan tien jaar geleden. Ja, ja of er dan een gezondheidsrisico is, je, je weet het eigenlijk niet. Sharon Dijksma, ze is de staatssecretaris van Landbouw, erkent het probleem. Het is niet voor niets dat we ook hebben besloten om voor de komende jaren een deel van de bezuinigingen terug te draaien. Meer Sharon Dijksma morgen in het televisieprogramma Brandpunt. Vijf parlementariërs van de Griekse extreemrechtse partij gouden zijn de de keu, de partij Dageraad zijn opgepakt en voorgeleid. Ze zouden een criminele organisatie vormen. De Griekse regering neemt de zaak hoog op. Honderden aanhangers van de partij hebben in Athene geprotesteerd tegen de arrestatie. De partij blijft alle beschuldigingen ontkennen. We a political movement that has nothing to do with a crime organization or something like that. De arrestaties kunnen leiden tot nieuwe verkiezingen in de regio's waar de gearresteerde parlementsleden vandaan komen. Nieuwe verkiezingen liggen ook op de loer in Italië, nu de partij van Silvio Berlusconi. zijn ministers heeft teruggetrokken uit het kabinet. Correspondent Rob Zoutberg, uh, is Berlusconi boos... omdat hij zijn senaatszetel waarschijnlijk kwijtraakt? Ja, de verklaring die eraan wordt gegeven... waarom deze actie wordt ondernomen door de ministers... is vanwege een aangekondigde belastingverhoging door premier Letta. Maar er zit natuurlijk iets anders achter. Dat verlies dat wat jij zegt van die zetel in de senaat van Berlusconi... daarover wordt aanstaande vrijdag uh, gestemd. En dan raakt hij hem ook waarschijnlijk vrijwel zeker kwijt. De regering staat wankelend, Gaat hij ook vallen? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat men eerst om zich heen gaat kijken... of er misschien nog oplossingen uh, uh, mogelijk zijn. Of er misschien een doorstart mogelijk is voor Letta. Ik denk niet met de PDL van Berlusconi. Maar misschien zit daar uh, dan toch wel met dat grote blok... van die komiek Beppe Grillo. Een enorm blok in het parlement. Wilde begin dit jaar niets te maken hebben van regeringsverantwoordelijkheid. Maar wie weet, je hoort er meer over op het journaal vanavond. Misschien ligt daar wel de kans voor Letta. Berlusconi gaat en Beppe Grillo komt. Dank je wel. Rob Zoutberg. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En de muziek staat dus in teken van de Soul en Jazz Awards van Radio 6. Het aanstaande donderdag worden ze uitgereikt. En u hoort in dit oog twee artiesten die zijn genomineerd. Straks zangeres Coco Jones. Maar allereerst Ruben Heijn. Goedenavond. Goedenavond. Is dat een belangrijke prijs, Ruben? Eh. Uh... Nou ja, uh, altijd, uh, uh, laten we in ieder geval zeggen, heel erg eervol. En uh, belangrijk, ja god, prijzen in de muziek zijn natuurlijk altijd een beetje gek. Maar uh, voor mij is het wel heel belangrijk, ja. Want je bent niet alleen voor beste single genomineerd, begreep ik. Maar ook nog voor beste album, beste mannelijke artiest. Dat kan niet op, hè? Nee, het is, nee, en ook nog een Edison-nominatie, dus dat, het, ik, ik, ik, ik ga nog een, met een beetje mazzel uh, krijg ik een volle muur. Ja. We gaan de single draaien die genomineerd is. Wil je hem zelf aankondigen? Uh, ja, dat is, uh, dat is goed. Uh, dit is de single die genomineerd is en uh, hij is getiteld full by morning en heel veel plezier daarmee.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 Call by Morning van Ruben Heijn. Dit is het oog. U kunt ons ook zien op radio1.nl... of met ons twitter op het oog op morgen. Goedenavond, Henk Krol. Zo. Dag, meneer Krol. Ja, goeiedag. Er zijn drie bestuursleden van uw partij 50PLUS opgestapt vanmiddag, hè? Ik ben blij dat u mij dat even vertelt. <laughs> ja, nee, natuurlijk, dat wist ik. En dat is triest, dat is jammer... Uh, maar dat heb je bij een beginnende partij, uh, ja, loop je dat risico dat er een aantal mensen een andere kant op willen. En ja, het is wel heel prettig om te merken dat alle partijbobo's, als ik ze zo even mag noemen, alle bestuurders uit alle provincies vanmiddag bijeen waren en vonden dat het toch wel heel prettig is dat nou, deze rimpeling daarmee ook is gladgestreken. Deze rippeling is gladgestreken. Dat hoorde ik ook uw partijvoorzitter Jan Nagel vandaag op de radio zeggen. Dat hebben jullie goed ingestudeerd, deze formulering? Uh, ik denk, nee, we hebben hem niet ingestudeerd. Maar hij viel vanochtend en ik geloof dat we hem allebei wel een uh, juiste typering vonden. Bent u opgelucht dat er een eind is gekomen aan een roerige periode in het bestaan van de partij? periode niet, maar ik ben wel blij dat daar nu een einde aan is gekomen, omdat je kijk, dat hoef ik u niet uit te leggen, maar in elke politieke partij heb je af en toe ja, van dat soort interne strubbelingetjes, maar zodra als het gaat om een partij die zich richt op senioren, ja, dan torsen wij met ons toch de geschiedenis mee, en weet iedereen dat er in het verleden bij andere oudere partijen een hoop heibel is geweest. Ja, bij, je, is bij mevrouw Nijpels, hè destijds. Bijvoorbeeld bij mevrouw Ja jaren, jaren 90. Over. Ja. ja. En ja, dan moet je er alles aan doen om ervoor te zorgen... dat je dat etiket niet krijgt opgeplakt. Hoe komt het dat die seniorenpartijen altijd... dit soort toch persoonlijk getinte problemen krijgen, ruzietjes? Ik zou het niet willen... Nou, ik denk dat het meer te maken heeft met nieuwe partijen. Want je had het ook bij de LPF, je had het ook bij andere partijen. Kijk, in heel veel bestaande politieke partijen... heb je besturen die al jaren politieke ervaring hebben. Een, een politieke partij als de Onze heeft vaak bestuurders... die uit de zakenwereld komen. Een heel ander type bestuurders. En ja, het, het is toch iets anders of je een politieke partij bestuurt... of dat je een bedrijf runt. En soms denk hmm. ik wel eens, politieke bestuurders... Zou hij iets moeten kunnen leren van bedrijven? En omgekeerd, in bedrijven zou je ook wel eens iets politieker kunnen zijn. Ja, het ging om bestuursleden die andere mensen die actief zijn in de partij weer wilden schorsen en nu zelf dan zijn opgestapt. Bag bagatelliseert u het toch niet te veel als u zegt van ja, dat heeft gewoon een beetje met de nieuwe partij te maken? Ik niet dat ik het bagatelliseer. Het is natuurlijk waar dat wij een besluit hebben genomen waar niet iedereen mee kon leven in het begin. Uh, wij hebben gezegd: 50 plus doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en wij moedigen onze leden wel aan om actief te zijn in bestaande of in nieuwe partijen die zich inzetten voor senioren. Dat is een regel die mij heel makkelijk in de oren klinkt, maar. Het blijkt in de praktijk toch heel moeilijk te zijn. En, en toen ging iemand dan toch een landelijke uh, oudere partij uh, oprichten... die mee wou doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Daar ging het om. Nou, het was net iets anders. Er ging iemand coördineren tussen al die verschillende lokale partijen. En dan is de vraag, is dat landelijk... Nou, de betrokkenen zelf zegt, nee, absoluut niet. Ik heb absoluut niet de ambitie om een landelijke partij te beginnen. Ik wil alleen die lokale partijen ja. onderling met elkaar binden. Ja, en dan is de vraag, is dat tegen de afspraak of is dat niet tegen de afspraak? Nou, de, de drie bestuursleden die nu zijn opgestapt, vonden dat valie tegen de afspraak. Maar ja, bijna alle andere leden in de partij zeggen, nee, dat is geheel in lijn met datgene wat we hebben afgesproken. Want toen zijn die drie bestuursleden opgestapt. Krijgt ja. u toch niet een beetje buikpijn, meneer Krol? van het, uh, ja, het angstvisioen van straks gaat mij toch overkomen... wat Jet uh, Nijpels is overkomen, wat uh, de lijst Pim Fortuyn is overkomen... wat Rita Verdonk is overkomen? Nee, juist na vandaag heb ik die buikpijn helemaal niet meer. Want als ik zie hoe eensgezind... U had hem wel? Eh, van tevoren, ja. Nee, eerlijk, eerlijk, van tevoren had ik dat echt wel. Dat durf ik rustig toe te geven. Maar het geluk is ook weer dat mijn buurvrouw is Jet Nijpels. Dus die kan mij daar hele goede adviezen in geven. Ik wens u sterkte, meneer Krol. Dankjewel, Bedankt mevrouw, dat u aan de lijn was vandaag. Graag gedaan. En de muziek van vanavond dus in het teken van de soul en jazz awards. U hoorde net Ruben Heijn, maar ook genomineerd is zangeres Coco Jones. Is het spannend yes. genomineerd te zijn, Coco? Um, ik voel me heel erg vereerd. Dat is het vooral. Dus uh, spannend niet echt, maar vereerd wel. Van wie kreeg je te horen dat je genomineerd bent? Uh, ik las het op de website. Echt, ik was een soort van iedereen voor, geloof ik. Ik zag op Twitter volgens mij een bericht, met de nominaties nu bekend. En uh, toen ben ik gaan kijken, ik was heel benieuwd. Ik zag mezelf ertussen staan, vond ik ze, wel leuk. Ze hadden toch wel even <laughs> kunnen bellen? Uh, ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik was al wel gebeld of ik wilde optreden. En uh, dat was al wel in aanvraag. Dus ik, ik was in die zin wel benieuwd. Van goh zou ik dan ook genomineerd zijn? En dat was inderdaad zo. We gaan zo je single draaien. Is het nog steeds heel bijzonder om je muziek op de radio te horen? Of bent het? Uh, nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik luister bijna geen radio. En ik kijk geen tv. Maar uh, No Man's Land, om dat voorbij te horen komen... Dat was wel... Uh, ik dacht, ja, zo'n zo zo zo trots parko-momentje. Ik dacht, zo, dat hebben we toch maar even mooi geflikt met z'n allen. En waarom luister je nooit radio en kijk je nooit tv? Uh, omdat ik geen, uh, geen uh, auto heb. Dus als ik met mijn moeder in de auto zit, dan wil ik nog wel eens aan de radio luisteren. En uh, tv, omdat uh, ik alles wat ik wil zien, bekijk ik van het, uh, van het internet. En niet via de televisie. Het is een beetje dus vloek in de kerk hier, maar we nemen je niks kwalijk. ik we gaan <laughs> luisteren naar No Man's Land. Dank je. Coco Jones, ontdekt door de wereld draait door... en nu al genomineerd voor de Soul and Jazz Awards van Radio 6. Hoe moet het verder met het kabinet dat er niet in slaagde... via onderhandelingen de, met de oppositie... aan een meerderheid in de Eerste Kamer te komen? Deze week waren de Algemene beschouwingen en onze politieke talenten waren daar uiteraard bij. Renske Leijten van de SP en Gertjan Segers van de ChristenUnie. En het derde oogtalent, VVDR Art van der Steur was daar wel bij, maar ik kan er vanavond niet bij zijn. Maar welkom jullie allebei. Meneer Segers, uh, het waren uw eerste algemene beschouwingen, denk ja, ik. Ja, zeker. Uh, beviel het of had u het zich heel anders voorgesteld? Um, met mezelf gaat dat goed, maar politiek was het een, een minder vrolijke bijeenkomst. Ja, nee, ik, ik, Het eerste vond ik echt uh, een naar. Dat was een ja, plat gezegd een meelvinger van de heer Wilders richting politiek. Het was echt destructief. Ik vond het volksland gebruikt het woord politiek nihilisme. En met bijval van de SP, hè? Uh, dat was een hele, hele wonderlijke follow-up inderdaad. Dat toen die motie van wantrouwen kwam, dat de SP daarin meeging. En, en ja, ze moeten over hun eigen keuzes gaan. Maar ik vond dat echt een heel moeilijk te volgen keuze. Genske Leidt in de studio in Haardem. Kunt u het uitleggen aan meneer Segers? Ja, zeker. Kijk, het was niet onze keuze om op dat moment over die motie te stemmen. Wij zeiden... Laten we het debat afmaken en daarna over de motie stemmen. Maar de meerderheid die zei: Wij willen nu over die motie stemmen. Ja, dan kijken wij naar de inhoud van de motie. En we hadden de zaterdag, hè, vorige week, hebben wij uh, gedemonstreerd tegen het kabinet. Ja, het is buursplein. al lange tijd duidelijk. Ja, het is al lange tijd duidelijk dat wij zeggen: Met dit kabinet komen we niet uit de crisis. Dus dan zou het wel heel gek zijn als je het niet steunt. Als je wel overal zegt: Dit kabinet mag weg. Dat is de reden waarom wij dat gesteund ja. hebben. Begrijp je ik... het nu, meneer Segens, of nog steeds niet? Nee, ik begrijp het echt niet. Omdat je uh, dan eigenlijk zegt: die, die twee dagen dat je met het kabinet in debat gaat, dat is één grote schetsvertoning. Uh, nee, dat is dat is, dat is, dat is dat is voor de katzenstaart. Wij, wij brengen van alles in. Je had nog ineens, jullie hadden nog geen eens geluisterd naar het kabinet. De motie zegt: gehoord de beraadslagingen. Er waren nog geen beraadslagingen uh, geweest. Plus je stapt helemaal, nou, in, plus je stapt helemaal, helemaal in het frame maar van Wilders. Leiden. Meneer Segers, u had gewoon uh, niet moeten afdwingen dat er gestemd had moeten worden. Dat is een beetje wat er is gebeurd. Vooral de heer Slob heeft dat ook uitgelokt, maar ook meneer Pechtold. Uh, dat mag natuurlijk, dat is de loop van het debat. Maar wij kijken naar de inhoud van de motie. En ik heb wel vaker voor een motie van wantrouwen gestemd of van afkeuring... die ik niet zelf had ingediend, wat niet mijn keus was om dat te doen. Maar waar je dan wel naar kijkt, Van, hebben wij er vertrouwen in dat dit kabinet dat doet... Die keus lag toen voor en ons antwoord was erop nee. Mijn, Op het dan verworpen is... Mijn, mijn fractievoorzitter die zei tegen de heer Wilders... van u heeft nu inderdaad een uur gesproken en gezegd... wij hebben geen vertrouwen, dit kabinet moet weg. Toen heeft hij inderdaad gezegd... dan moet je nu ook een motie van wantrouwen indienen. Maar dat was niet gericht, uh, uh, gericht aan het adres van de SP. Die hadden kunnen zeggen, wij nee, maar, volgen Wilders niet. Mm -hmm. Wij wachten de beraadslaging af, wij komen nou, met de onze de plannen. Is ja. Gaan we dit vaker meemaken, mevrouw Leijten... dat de SP en de PVV uh, schouder aan schouder optrekken... Tegen na dot kabinet ik vind het zo ontzettend onterecht vreemd. Als je hebt geluisterd naar ons verhaal... hoe wij uit de crisis willen komen... en hoe wij kijken naar dit kabinet... dan is dat echt een ander verhaal dan wat de heer Wilders zegt. De uitkomst kan hetzelfde zijn. Dat je namelijk zegt... wij geloven niet dat dit kabinet ons uit de crisis helpt. Maar dat wil niet zeggen dat je hetzelfde wil. En uh, wat ik in de afgelopen dagen heb gezien... dat is een algemene beschouwing er waaruit is gekomen... dat wij geen begroting hebben voor volgend jaar. Een kabinet wat eigenlijk... geen steun heeft voor de plannen die ze heeft. En die dan vervolgens zegt... nou, wij nodigen iedereen uit om te gaan spreken... over de invulling van 6 miljard bezuinigingen. Terwijl nee, iedereen dat is het, dat anders is... denkt over die 6 miljard bezuinigingen. En ja, nou ja, goed, wij doen daar niet aan mee. Want wij hebben gezegd, die 6 miljard bezuinigingen... daar gaan we niet nee, over meepraten. Gaan we ook geen meerderheid voor uh, helpen in de Nee, maar minister het Nu mag meneer zeggen, want uh, zijn partij gaat wel onderhandelen... met minister Dijsselbloem maandag. Ja, en want dat dit is dus is, eigenlijk nee, heel gekker. Nee, nee, het Nee, oh. De ChristenUnie heeft de hele tijd gezegd: die 6 miljard is wat ons betreft te ver. Ik ben dat met de ChristenUnie eens op dit vlak. Hè. We denken er anders over hoe je het invult. Maar wij vinden het ook te ver gaan. Maar de uitnodiging die is gedaan, is om te spreken over de invulling van de 6 miljard bezuinigingen. En het antwoord ja, is nee. Dat... dat is een nee. nee want nu, nu gebruik je ook een frame. Dit is het frame alsof wij 6 miljard accepteren en dat doen wij niet. Wij accepteren de ah ja. 6 miljard niet. Wij hebben wel een uitnodiging om te komen praten... over de begroting van volgend jaar. Die uitnodiging aanvaarden wij. Omdat wij ons verantwoordelijk voelen voor het landsbestuur. En voor uh, een goede begroting. Maar de keuzes die het kabinet heeft gemaakt... 1, 6 miljard. 2, uh, lastenverzwaring. 3, uh, slecht voor het gezin, aantasten van de portemonnee van ja. het gezin. Dat zijn keuzes die wij niet meemaken. En wij hebben altijd uh, een Jeroen alternatief de neergelegd. Maar Jeroen Dijsselbloem begint maandag toch gelijk uh, tegen uw collega Corona Schouten die gaat ja. te zeggen met. we hebben wel besloten tot 6 miljard, meneer Segers. Ja, ja. En, en als dat, als dat de ijs op tafel ligt, als dat ijs op tafel de vrouw dan is, het, nou, dan is het gesprek vrij, vrij kort. Dan gaat ze weer weg. Dat gaan jullie niet doen? Uh, nee, wij, wij hebben gezegd, wij hebben een alternatief neergelegd... en het kabinet heeft twee dagen lang de kans gehad om een stap te zetten. Dat hebben ze niet gedaan, dat was heel teleurstellend. Maar er moet nu echt wel van de kant van het kabinet... echt uh, stappen worden gezet in onze richting. Mevrouw Leet, heeft u en wat het eigenlijk... Je hier eigenlijk... Ja. Je ziet hier eigenlijk alweer gebeuren... wat er in de algemene beschouwingen ook is gebeurd. Is Iedereen heeft zo'n andere wensenpatroon. Kijk, hm. En de Partij van de Arbeid die houdt vast aan nivelleren. Nou, uh, uh, de, uh, D66 CDA willen daarvan af. Dat is voor de Partij van de Arbeid onacceptabel. Dan is zijn er wat partijen die willen eigenlijk van de 6 miljard af. Dat is voor de VVD onacceptabel. Kom daar dan nog maar eens een keer uit. En dan heb je nog het nog niet eens gehad over het sociaal akkoord... wat ook nog natuurlijk aan tafel, op tafel ligt... Uh, als dat wegvalt, dan heb je de steun niet meer... van de vakbonden en de werkgevers. Dus dit kabinet kan geen kant op. Ik zie echt geen oplossing met welke partij dan ook. En dan kun je zeggen, je bent verant niet verantwoordelijk... voor het landsbestuur als je aan tafel gaat zitten. Mm -hmm. Het was niet verantwoordelijk voor het landsbestuur... om dit experiment met een, uh, een minderheidscoalitie... Uh, of een bijzondere meerderheidscoalitie mm -hmm. aan te gaan. Dat hebben we, tien, we tien maanden geleden gezegd. En nu zie je eigenlijk dat dat, dat, dat een onderwerp... Uh, eigenlijk een, uh, ja, een duik in het diepe is geweest die niet voor het land uh, de beste was. Meneer Segers van de ChristenUnie, waarom ja. zou je gaan praten met een kabinet... dat er toch niet meer uitkomt? Uh, dat is de vraag. Um, of je er niet, um, niet uitkomt. Ik vind het uh, één, ik vind het onverantwoord om zo'n uitnodiging niet um, te aanvaarden. Niemand uh, heeft belang bij. Een kwestie van beleefdheid. Beleefdheid, maar ook Als je wordt uitgenodigd, verantwo verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid beseft. Dus dat je echt kijkt, dit, dit land zit in een crisis en wij moeten nu echt gewoon keuzes maken. Waar ik me wel echt een hele grote zorg over maak, is dat we een kabinet hebben. Je zou willen dat je een kabinet hebt dat een maand, een jaar, vijf jaar vooruit kijkt. Ik heb soms het idee dat dit kabinet nog eens een week vooruit kijkt. Um, dit had je voor de zomer kunnen zien aankomen. Mm. Dat je, en ze zijn alleen maar met die begroting bezig geweest. Mm. Dan kom je bij algemene beschouwingen... waar fracties andere verhalen in leggen... en je hebt geen plan B. Aan het eind was het echt zoiets van... oei, jongens, volgende week hebben we financiële beschouwingen. Dit wordt wel een beetje lastig. Weet je, wat wat we, we, we stellen ze maar een week uit en we gaan maar praten. Ja, dit had, voor, uh, dit had al voor de zomer moeten plaatsvinden. U handelt, u handelt uit verantwoordelijkheidsbesef. De ChristenUnie handelt uit verantwoordelijkheidsbesef. De SP heeft aangekondigd niet te gaan naar die gesprekken. Vindt u de SP onverantwoordelijk... Um, ik kan deze keuzes niet, niet meemaken. Ik ken de SP als een hele serieuze partij. Betrokken mensen um, uh, die, die echt het goede voor deze samenleving... en voor mensen in de knel willen. Maar dan begrijp ik niet dat je... Um, A, zo heel snel een motie van wantrouwen... voordat je je verhaal hebt gehouden, steunt. B, dat je een uitnodiging krijgt om te praten... over belangrijke politieke keuzes... en die uitnodiging niet aanvaardt. Ik vind het oprecht jammer. Maar de heer Zegers, de heer Zegers vergeet dat... Op een de heer Segers vergeet dat op het moment dat je een keuze moet maken... In, uh, heb voor een motie een stelling in moet nemen... dat je daarvoor voor of tegen kan zijn op het moment dat die verworpen is... dan is het ook over tot de orde van de dag. Ik heb wel eens uh, uh, een, uh, echt een conflict gehad met mijn minister Schippers... om maar even zo te zeggen, uh -huh, de motie van wantrouwen... Uh, uh, ingediend. Die is verworpen. En dan sta je ook twee weken later weer met elkaar te debatteren. Kijk, weet je, uh, ik vind het echt een beetje gek dat je daarop blijft wijzen. De vraag is nou heel erg wat krijgen we aankomende week weer voor nieuwe poppenkast? Wat kan daar nou op tafel wijzigen wat je in de afgelopen dagen in de nationale vergaderzaal niet hebt zien wijzigen? ik nee, vind maar voelt u zich, niet, dat, voelt u zich niet verantwoordelijk voor Voelt de SP zich niet verantwoordelijk voor het land? Voelt u zich niet verantwoordelijk voor het land? U nou, voor het land? Zou je keus... niet moeten praten als je gevraagd wordt? Ja, maar dan moet je wel iets hebben om over te praten. En als, je, als jij zegt, luister, ik wil graag met jou uit eten... maar voor mij is Italiaans echt niet... Te eten en vervolgens zegt je partner: Ja, oké, okay, we gaan eten, maar we gaan wel naar een Italiaans restaurant. Dan kun je je ook afvragen: Wat doe je daar dan? Nee, maar, en ik vind werkelijk waar onverantwoordelijk wat het kabinet doet. Nee, maar ze yes, maken ze een, een begroting het waar geen meerderheid voor is. Ja, maar dit is weer, ja, maar, dit is, maar de, dit is weer het verkeerde einde. wij hebben een beetje het meneer frame. Meneer <laughs> meneer Nee, maar wacht even. Sorry. Wij hebben een tegenbegroting neergelegd. Dat hebben een aantal andere partijen ook gedaan. Dat heeft de SP niet gedaan. Dat is ook een keus. Maar wij hebben dat wel gedaan. En daar is duidelijk een keus gemaakt. Wij ontzien gezinnen. Wij kiezen voor werk. En wij uh, willen geen lastenverhoging. Dus wij mikken op 3 miljard. Dat weet het kabinet heel goed. En toch komt die uitnodiging. Dan vind ik dat je, uh, als je zo je kaart op tafel hebt gelegd... dan moet je gaan praten. Jullie worden tegenwoordig gezegd... de constructieve oppositie. De redelijke oppositie, schrijven de kranten. Wat is de SP dan, mevrouw Leijten? De destructieve oppositie? Nou, ik denk dat het kabinet zelf de destructieve keuze heeft gemaakt... om met deze bijzondere meerderheid in de Tweede Kamer... en een minderheid in de Eerste Kamer te gaan regeren. En zij hebben gedacht, dat fixen we wel even. En dat blijkt niet zo te zijn. Dat is een onverantwoordelijke keuze geweest. En dan kan je nu doormodderen. We kunnen nog een week gaan praten, nog twee weken gaan praten. Ik heb gisteren Zelstra gezien en ook Buma op de televisie. Die zeggen allebei, er komt niets van terecht. Er komt geen akkoord. Nou, dan denk ik dat het doorstroom is, en dan vind ik het verantwoordelijker om te zeggen... Nee. dan stoppen we er nu mee, dan is het nu aan de kiezer... en dan gaan we door met de nieuwe samenstelling. Meneer Segers, tot slot, hoe depressief word je van deze situatie? Je zit net in de politiek en dan dit. Ja, het was uh, chaotisch, het was uh, inderdaad geen kabinet dat er stond... en met een plan waar je denkt, van, nou, hier kunnen we een tijdje mee uh, vooruit. Uh, ik ben er uh, oprecht inderdaad een beetje somber van geworden. Ik dank jullie allebei voor deze discussie... en wens jullie op je eigen manier veel wijsheid. Gertjan jan Segers, ChristenUnie en Renske Leijten van de SP. Ruben Heijn? Ja? We draaiden net uh, Full uh, by Morning... genomineerd voor de Soul and Jazz Award bij Radio 6... maar we hebben je ook gevraagd een nummer voor ons uit te kiezen... van een artiest die jou weer geïnspireerd heeft. Uh, Wie is ja. het geworden? Uh, nou, dat was, is altijd een lastige uh, vraag, maar ik heb gekozen voor Ray Charles uh, met het nummer What I'd Say. En waarom? Um, nou, ik ben altijd een grote Ray Charles fan geweest en thuis werd dat vroeger ook heel veel gedraaid. En um, hij is voor mij toch wel een, een groot voorbeeld in uh, de uh, soul en jazz. Dat is uh, ja, een, een dood eenvoudige reden eigenlijk. <laughs> en dat is steengoed. Dat is Ray steen. Charles, What I Say... Charles was dat, en what I say. Morgen gaan de Oostenrijkers naar de stembus. En de aandacht van de media gaat vooral uit naar de vraag... hoe gaat de Outsiderspartij Team Stronach het doen? Geleid door een 81-jarige miljardair... die het grootste leven, deel van zijn leven in Canada heeft doorgebracht. Hij heet Frank Stronach. In Wenen, Michael de Wert, Goedenavond, Michel. Goedenavond. We hebben net de Duitse verkiezingen achter de rug. Daar heeft Angela Merkel het heel goed gedaan. Gaat de zittende regering in Oostenrijk winnen? Ja, dat is een beetje de vraag. Het is zo dat ze uh, in opiniepijlen nog altijd wel de absolute meerderheid hebben. Maar ik merk toch dat eigenlijk veel Oostenrijkers het een beetje beu zijn. Zelfs wanneer ze mensen als troon nog niet mogen. Dat het gewoon altijd maar dezelfde regering is die in Oostenrijk regeert. Het zijn altijd de socialisten en de christendemocraten. Democraten. morgen gesproken met een socialistische kansendier. En grote plannen waar eigenlijk al sinds jaren over gepraat wordt. Dat die noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld dat bezuinigd wordt. Uh, dat het pensioen leeft dat die verhoogd wordt. Daar wordt alleen maar over gepraat en daar gebeurt dus niets. Maar het dus gaat tot... economisch toch heel goed met Oostenrijk? Ja, dat is Waarom natuurlijk het ironische. <laughs> dat is natuurlijk wel uh, de, de grote kans van de regering... dat Oostenrijk blijkelijk toch niet zo te leiden heeft onder de crisis. En waarschijnlijk toch veel mensen denken van... ja, het is toch het beste wanneer zij regeren. Maar een ander punt wat een beetje in het nadeel van de regering spreekt... is dat de fascinie aan de persoonlijkheid een beetje ontbreken. Ook de kanselier Feyman, uh, Ik geloof dat maar 27 procent van de Oostenrijkers hem willen. Als kanselier. Dat is weliswaar het meeste. Maar in het verleden had je een Franitski... die door 60 procent ja. van de mensen gewild werd. en Kruiski die 13 jaar ja. lang de absolute meerderheid heeft gehad. En dat is nog echt wel... Beetje ja, bleek, een beetje bleek. uit een verleden, ja. Is uh, Frank Stronach wel een fascinerende figuur? <laughs> ja, het hangt een beetje van af wat je fascinerend noemt. Nou, spannend. Uh, ik moet zeggen dat zijn opmars mij toch wel een beetje verbaasd heeft. Uh, ik heb hem ook al gekend voordat hij in de politiek zat... omdat hij toch allerlei projecten gehad heeft. Hij, heeft, uh, hij was ook president van de voetbalbond. Hij heeft een rembaan geopend. En dus nu zijn nieuwste project zijn partij... En de afgelopen weken was hij echt permanent ook op de televisie te zien. Omdat elke avond was er wel een debat... van een of andere lijsttrekker met een andere of met de oppositiepolitici. En eigenlijk heeft dat mijn beeld van Stronach toch wel bevestigd. Eh, dat niet zozeer zijn ideeën niet kloppen... maar dat ik gewoon geen ideeën kon ontdekken. Dat hij echt geen moer van politiek begrijpt. Maar is dat nodig? Hij is een merk. Net zoals Berlusconi in Italië een merk is. Ja, dat is inderdaad een goede vergelijking. Want het liep altijd een beetje op hetzelfde verhaal uit. Dat hij zei van ja, ik heb een uh, uit het niet een grote firma opgebouwd met 130.000 uh, medewerkers, dus ik kan ook een land regeren. Uh, en blijkbaar is dat een argument wat bij veel mensen aankomt. Dus een beetje hetzelfde als in Italië bij Berlusconi. Hoe hoog staat hij in de peilingen? Nou ja, het is zo dat in Oostenrijk een kiestrempel van 4% bestaat. Uh, ik denk dat eigenlijk niemand aan twijfelt dat zo'n partij daarboven komt. Hoeveel het zal zijn, is een beetje moeilijk te zeggen. De laatste maanden lag het zo rond de 10%. Maar uh, voor Oostenrijkse begrip is dat in elk geval een sensatie... dat een nieuwe partij zo sterk vertegenwoordigd kan zijn... omdat er vrijwel nooit nieuwe partijen uh, in het parlement komen. Het is dus niet zoals in Nederland dat je elke keer wel weer... Uh, We hebben heel en, veel nieuwe partijen. Ja, ja, en ik denk in de hele Oostenrijkse geschiedenis sinds de tweede... Uh, Wereldoorlog. Er zijn misschien maar zeven partijen in het parlement zijn geweest. En dus een nieuwe is al een sensatie. En één die dan ook nog 10% krijgt, is natuurlijk mm. wel bijzonder. Doet hij ergens aan Jurk Haider denken of helemaal niet? Nou ja, het is natuurlijk de vergelijking die voor de hand ligt. Omdat Jurk Haider, eigenlijk ook die structuur die in Oostenrijk bestond, verstoord heeft. Ja. Uh, ik zou zeggen dat Stronach wel recht staat. Misschien niet zo uh, extreem recht zoals Haider. Tenminste weinig over buitenlanders gesproken heeft. En dat dat had toch altijd bij Haider opgedoken. Maar wel veel dat... over Europa, hè? tegen Europa. Ja, hij is tegen de euro. Maar als ik hem met Haider vergelijk... dan zou ik toch zeggen hoe je ook over Haider dacht. Je moest toch twee dingen toegeven. Om te beginnen dat het een hele intelligente man was. Ja. En dat hij een politicus een hart in nieren was. En dat is Stronach beslist niet. Waar komen zijn kiezers vandaan, Michel? <laughs> nou ja, dat is een interessante vraag. Eh, omdat je eigenlijk ook moet kijken waar zijn politici vandaan komen. Hij is namelijk al in drie deelstaatsparlementen verte vertegenwoordigd met zijn partij. In het parlement heeft hij ook al vijf zetels. Dus dat zijn allemaal openverlopers van de partij van, van Jörg Haider, het BZE. Maar in Salzburg was het bijvoorbeeld een burgemeester van de Christen-Democraten. Uh -huh. In Carinthië, een burgemeester van de Socialisten. die hun eigen partij wilden hebben. Ja, de campagne werd mooi door Stronach betaald. en nu zitten ze beide in de deelstaatsregering. Dus echt in te delen is die partij niet goed. En ik denk dat het een beetje hetzelfde is bij de kiezers: dat het aan de ene kant mensen zijn die. Ja, toch wat, toch wat populistisch denken die tegen Europa zijn en tegen de euro. Misschien ook wel mensen die denken van ja, er moet gewoon wat anders komen. En ja, natuurlijk ook veel mensen die gewoon denken... van iemand die geld heeft, die moet goed zijn voor het land. Ik dank je wel. En morgen weten we het... of hij de 10% van de kiezers heeft gehaald. De 81-jarige, eigenlijk uit Canada afkomstig miljardair Frank Stronach. U hoorde Michael de Wert uit Wenen. En Coco Jones is weer aan de lijn, genomineerd ja, voor de Soul and Jazz Award. Uh, hou je eigenlijk zelf van Soul and Jazz of ben je alleen maar genomineerd in die sector? Nee, ik hou eigenlijk wel van, ja, hoe moet ik het zeggen, wel van Soul and Jazz, maar meer nog van de periode daarvoor. Dus waar Soul and Jazz en uh, rhythm and blues nog niet echt gedefinieerd werd in een eigen categorie, maar dan waar dan het moet je, allemaal nog een beetje samen was. Wat je heel lang geleden, van voor, voor de jaren 50 van de vorige eeuw. Ja, ja. ja. Daar hou je van. <laughs> Ja, dat klopt. Ja. Maar ik ben wel, wel jazz uit. Alleen een jazz Ja, De een zal zeggen, Billy Holiday is jazz. ander zegt, het is en Blues. En uh, Robert Johnson, ja, de ene zegt, het is heel erg blues. Maar ander zegt, ja, het wordt ook wel weer een beetje in de jazzperiode thuis. Ik vind het een beetje lastig om te definiëren. Coco, we uh, hebben jou gevraagd ook een uh, nummer uit te kiezen dat jou geïnspireerd heeft. Iets heel ouds neem ik aan. Ja, dat is een heel oud liedje. Uh, Nobody leaves me but the baby. Uh, volgens mij zeg ik het zo goed. Van, uh, van wie het is, weet niemand. Maar Ellen Lomax heeft het uh, ah, toen ja. in de jaren... Wat is het, twintig? Ja. Nee, nog veel verder. Hij uh, heeft het, uh, heeft het uh, opgenomen. Die is met zijn uh, opnameapparatuur uh, de landen ingegaan in Amerika. En die heeft de heritage van onze muziek eigenlijk vastgelegd. Als het niet voor hem was geweest, hadden wij dit nooit kunnen horen. En uh, dat is wel voor mij hele inspirerende muziek, ja. Didn't Leave Nobody... The baby. Go to sleep, little baby. Go to sleep, little baby. Your mama gone away and your daddy gone stay. Didn't leave nobody but the baby. Go to sleep, little baby. Go to sleep, little baby. Mama gone away and my daddy gone stay. Didn't leave nobody but the baby. Go to sleepy little baby. Your mama gone away, and my daddy gonna stay, and leave nobody but the baby. Go to sleepy little baby. Mama gone away, and my daddy gonna stay, and leave nobody but the baby. Go to sleepy little baby. Je mama going away and my daddy gonna stay. didn't leave nobody but the baby. Geert, Coco. Ja, en de grap is, ik denk uh, dat zij, meisje of vrouwtje die dit gezongen heeft... ...toch nooit had kunnen indenken. Zeker niet, niet in de situatie waarin zij gezeten heeft... ...dat dit ooit, ooit, ooit zoveel jaren later dan in Nederland op de radio gedraaid zou worden. Dat, is, dat vind ik eigenlijk wel zoiets heel... Heel, heel geks of zo. Terwijl ik nu zit te luisteren. Ik denk, wauw, hoe muziek toch zo weer doorgegeven kan worden. is toch wel echt te gek. Dus, uh, dank, ja. de, dank dat je deze voor ons hebt, hebt uitgekozen. En heel veel succes met de Soul Jazz Awards van Dankjewel. Radio 6. Dank je wel. Goedenavond, van Praag. Fan van Judy Garland of van Liza Minelli? Meer van Liza Minelli. Mijn ouders waren fan van Judy Garland. Uh, dat was ik nog wel erg jong, maar Liza Minelli heb ik nog wel helemaal meegemaakt. Want voor wie het niet meer weet, wanneer waren de hoogtedagen van Judy Garland? Nou, Judy Garland was eigenlijk uh, van voor de oorlog. Hè. Uh, dat waren eigenlijk haar ze heeft Met name in de oorlog heeft ze heel veel films gemaakt. Ik geloof dat ze in totaal 27 films heeft gemaakt. Dus dat was haar hoogtijd. Liza Minnelli, ja, van de film Cabaret onder andere. Ja goed, Cabaret, daar, daar is eigenlijk het, het bekendst door geworden. En uh, zij heeft uh, ja, fantastische nummers geschreven en, uh, of gezongen. En, en de meest bekende is All That Jazz, voor mij althans. En Cabaret zelf. En hoe, hoe oud is zij nu? Nou, zij is jong, een jaar of zeventig. We hebben er zien optreden, okay. Janke en ik. En uh, dat doet ze nog heel goed. Janke is Janke Dekker, die ja. uh, de rol van Liza Minnelli speelt in de musical Garland en Minelli, geproduceerd door Janke Dekker en Michael van Praag... die u waarschijnlijk vooral kent als voorzitter van de KNVB. Ik wist ook helemaal niet dat u in de in musicals zat. Maar... Ja, twee jaar. We zijn twee jaar geleden hiermee begonnen. En, uh, we hebben eerst een stuk van Anne Enquist gedaan, Contrapunt. En nu, uh, nu dit. En we, we, willen dus nu, uh, we maken muziektheater. Er moet altijd muziek bij zitten, maar het moet wel ergens over gaan. En het moet wel intiemer zijn. En waar gaat het over? Nou, nu gaat het over een moeder-dochterrelatie. En met name over een, over een tweetal mensen die, die door, door de pillen helemaal uh, ging hallucineren. En, uh, en de jaloezie van de moeder uh, op de dochter, omdat die ook eigenlijk heel erg goed was. Zo niet beter. En die moeder die haar nooit echt geholpen heeft. Aan het eind van het stuk, ja, beseft uh, Liza, als ze, die zelf, als ze dan weer zelf uit haar verslaving komt, dat, uh, dat, dat ze haar moeder toch wel heel erg nodig heeft gehad en heel erg lief heeft gehad. Ze waren allemaal verslaafd eigenlijk, ja. Janke Dekker, in de auto. Ja, goedenavond. <laughs> goedenavond. Uh, nou, Michael van Praag heeft net uh, uh, uitgelegd... dat zijn ouders al van Judy Garland hielden... en hij zelf van Lisa Minelli. Hoe zit dat bij u? Ja, nou, het, uh, niet, dat komt niet door mijn ouders. Het is gewoon, denk ik, door het vak... ben ik uh, op het pad gekomen van Judy Garland... en met name vanwege het geweldige repertoire wat zij zong... En ja, Liza Minelli is, is natuurlijk een, ja, voor mijzelf altijd wel een begrip geweest. Altijd wel een beetje een tragische figuur. Maar iemand met een enorm groot, vooral podiumtalent. Want Liza is meer bekend van haar uh, toneelperformances dan door de film. En daardoor lijkt haar moeder ook groter dan Liza. Mm. dat al... de film natuurlijk een massamedium is. Ja. Ik zei dat het gaat over succes in het leven, succes in je carrière... maar het eigenlijk ook niet aankunnen over onderlinge jaloezie. het uh, van Praag, Julie Garland was vooral... jaloers op haar dochter, of, of was het ook andersom? Nou, nee, die, was, die was jaloers op haar dochter. En dat merk je ook wel in, in onze musical. Dat ze dat was. Ze vond niks goed. Het uh, moest altijd beter. Ze had op alles commentaar, maar ze had op iedereen commentaar. En uh, ze is best wel verbitterd... ook aan haar einde gekomen. Uh, omdat zij de indruk kreeg... dat ze toch uh, niet naar haar geluisterd werd. En ze was heel eenzaam. We hebben ons best gedaan om toch fragmenten uit het leven... van zowel Judy Garland als Liza Minnelli te vinden... waar ja, een grote tederheid tegenover elkaar uitspreekt. De eerste fragment is van Judy Garland in de show van... ach, goed Bing Crosby... die het liedje Liza zingt voor haar toen acht maanden oude dochter. Bringing this discussion up to a current basis, uh, Judy... I believe you told me that your daughter Liza... She's just eight months old today, hmm? That's right, Bing. And if it's okay with you, I'd like to sing a little lullaby to her. Well, along about this time of the evening, I could stand a lullaby myself. What are you going to sing for little Liza? Liza? Sweet, I want to whisper sweet and low that you ought to know my lizer. I get lonesome honey when I'm all alone so long. Don't make me wait, don't hesitate. Ja, Eerder in de musical is mooi. want dat is door Theo Nijland geschreven ja. en dat vind ik mooier. Hey, dit is wel heel liefdevol. Het, het ja, oh, klinkt natuurlijk ja, blij een dochter krijgen. Het is, natuurlijk, het is, het is, natuurlijk, het is krijgen. natuurlijk prachtig. Ik bedoel, uh, ze zingt over de liefde voor haar dochter... wat natuurlijk een kind was. Maar ja, ze had niet veel aandacht voor haar in haar leven. Jan koopt wel Lysa. Uh, voelde Lysa toch ergens wel dat haar moeder van haar hield... of helemaal niet? Nou, Lysa Minnelli heeft zelfs nog ooit een kwaad woord over haar moeder gesproken. En ik denk dat er wel heel veel sprake was van liefde... Maar ja, Liza is natuurlijk het kind van een verslaafde moeder. Mm. En dat is een hele beschadigde jeugd. Als je opgroeit met een moeder die zwaar verslaafd is. Mm. En altijd maar bezig bent met... Oh, gaat ze weer een overdosis nemen? Komt mm. dit goed? Het, het is gewoon een hele beschadigde jeugd geweest voor Liza. Gaan we even luisteren naar Liza zelf. Die ja, toch ook wel liefdevol over haar moeder Julie sprak. Als het waar is dat ze was... Bananas, you know, Lauren en ik en Joe should be in een house zijn. And we're not. We're I think rather happy. I know stable and enthusiastic kids. And that's because of her. So she must have done something right. Ja, ze was dus helemaal niet banana's, ze helemaal niet knettergek. Uh, ze, ze hield de best van elkaar. Klopt allemaal niet toch? Nou, dat klopt allemaal niet hoor. Als je de biografie leest die Lorna, de halfzus van Liza heeft ja. uh, geschreven. Dan vertelt zij daar de gruwelijke scènes hoe Judy met een keukenmes haar zoon achterna zat, omdat ze een waanbeeldvoorstelling kreeg en dacht dat hij een of andere monster was in huis? Kind vluchten de straat op. Dus ze hebben gruwelijke dingen meegemaakt. Ja, maar dat is, de, maar ik... tra, dat is de tragiek van, van het vak. Ik bedoel, die, dat zijn ook mensen. Die gaan normaal met elkaar om. Maar de show must go on. Dus als ze op toneel staan of ze worden geïnterviewd... Ja, dan, dan zeggen ze niet de waarheid. Dan zeggen ze andere dingen. Als ik geïnterviewd word voor het voetbal... dan, uh, dan is Alleen het ook, maar positieve dan, dingen. Nee, ja, dan doe je het allemaal heel erg positief. Maar er, er zijn, het is niet altijd positief. Ja, je komt ook uit een hele leuke familie. En... Ja, nou, maar er zijn ook dingen was het nooit jaloezie? Nee, zeker niet. Nou, ik heb toevallig het boek van Marga van Praag gelezen. Ja, nou goed, dat boek van Marga van Praag dat is, dat heeft Janke en mij ook geïnspireerd. Dus over twee jaar gaan wij Jaap en Max ook inderdaad doen. Want dat was er ook. Artiesten hielden van elkaar, kibbelden met elkaar. Ja, ook jaloezie. Ze hielden doods, uh, ongelooflijk veel van elkaar, die broers. Net als Judy en Liza. Maar ondertussen was er enorm veel jaloezie. En uh, wie is nou de, de, de, de, de, de broer van wie? En wordt dat een musical? Ook. Een muziektheater, kan je dat ook noemen. Janke Dekker, is, is het moeilijk Liza Minnelli te spelen? Want veel mensen kennen haar, ze leeft nog, ze treedt nog op. De, de, de, het lijkt me moeilijker dan iemand spelen die al 300 jaar geleden overleden is. Ja, ja misschien wel. Ik ben blij dat ze niet komt kijken. Dus ik, daardoor kan ik dat me heeft ze beloofd, tegen. dat ze niet komt kijken? <laughs> en, en, ja, weet je, we hebben net een fantastische try-out achter de rug in Leiden... En uh, we hebben dat afgesloten met het gevoel van nou, we zijn helemaal klaar voor de première. Dus ik heb nu wel het idee van het uh, is eigenlijk alleen maar ontzettend leuk om die vrouw te spelen. Maar ik al weet ze het, dat er een musical van haar gemaakt ja, is. Ja, ze weet het. Een vriendin van Janke heeft, kon, die is ook een, een kennis van Janke is ook een vriendin van haar. En uh, ze is er van op de hoogte. En ze vond het niet erg, ze vond het trouwens ook wel leuk. Ja, Janke, Kutten, ja, het zijn toch allemaal erg serieuze thema's. Jaloezie en uh, ja, moeilijke familiebanden en drugsverslaving. En Judy Garland overlijdt er ook aan, tamelijk jonge leeftijd. Is het wel een leuk avondje uit, deze musical? Uh, nou ja, het gaat iets dieper dan Roodkapje. Maar dat is nou juist wat wij met onze voorstellingen willen laten zien. Dat een musical niet altijd alleen maar een fondantpaard hoeft te zijn... met een, met een happy ending... Maar dat het ook echt wel ergens over kan gaan. En ik, ik vind dat je het publiek best wel een beetje mag prikkelen. En uh, ja, we hebben, nou, hebben vanavond voor een zaal gespeeld... die ontroerd is geweest, verschrikkelijk heeft gelachen... genoten heeft van de muziek. Eigenlijk alles zit erin. Het is een hele spannende voorstelling geworden. Want jij speelt uh, Lisa wie, wie speelt Judy Garland? Uh, Jelke van Houten speelt Judy Garland. En Theo Nijland speelt... Alle mannen uit het leven van de vrouwen. En dat waren er heel veel. Een, dat waren er heel Hoeveel veel. rollen speelt Theo dan? <laughs> nou, ik geloof dat het uiteindelijk op een stuk of vijf neerkomt. Want we hebben wat hoofdfiguren uitgekozen. Hij speelt zelfs nog even de moeder van Judy Garland. Hij, uh, dus, ja, hij heeft, uh, heeft genoeg te doen. En dan sta, hebben we ook nog een, een live band van drie man. Michael van Praag, we hadden het daarnet al even over. Ja, misschien zit er een... Muziekvoorstelling, theatervoorstelling in, uh, in de familie van Praag. Wat voor plannen heb je nog meer op musicalgebied? Nou ja, we hebben volgend jaar gaan we een, uh, een Belgisch stuk doen, Pauline en Paulette. Dat is in België heel erg beroemd. Er is een film van geweest, uh, met hele mooie muziek. Dat gaat over een, uh, een, uh, ja, een verstandelijk gehandicapte vrouw die bij haar zusjes woont. En een van die zusjes komt te overlijden. En dan worden die andere twee zusjes die worden met haar opgescheept. Nou, en die willen dat eigenlijk niet. Maar dan ook gaat het weer over de liefde tussen die twee zussen. Dus het gaat bij ons altijd wel om de intermenselijke verhouding en de liefde. En dat is mooi, dat ontroert. Janke heeft dit de toekomst? Musicals met toch best een zware lading? Nou ja, ze zijn er altijd al geweest. En ik denk alleen dat de balans in Nederland af en toe even zoek was. En uh, ja, wij zijn in die Want het werd te, te vrolijk in die musicalwereld, te luchtig... Ja, uh, yeah. in, in, in musical heeft in Nederland een slechte naam. Terwijl als je in het buitenland komt, musical theater, dat behelft alles. Van een grote 42nd Street tot een kleine off broadway productie met een heel moeilijk en zwaar onderwerp. En uh, ja, wij maken dat onderscheid ontzettend, omdat we musical bijna als een soort van uh, kwalitatief disqualificatie zien... En uh, ja, ik denk dat musical zich ook heel goed leent voor stukken met een diepere bedoeling. Wordt het anders dan de gemiddelde Joop van de And Musical of Albert van Linden? Het wordt, musical, anders. Het is, het wordt anders, het is intiemer. Het, het gaat ergens over. En uh, wij proberen de zaal enorm te ontroeren, maar tegelijkertijd ongelooflijk te laten lachen. Met mooie en goede muziek nou, en dit is de muziek uit de jaren 50, 60... Dus dat swingt ook wel weer de tent uit, moet ik zeggen. Mag ik jullie bedanken allebei voor dit interview. En heel veel succes. En ik kom absoluut kijken. Hartelijk dank. Janke Dekker Dankjewel. en Michael van Praag. En dit was met het oog op morgen. Dus morgen zit hier John Jans van Gade. Straks BNN De Overnachting. En daarin ook weer zo'n multitalent. Huubstapel. im steen.